Goedemorgen gemeente. Leuk om het nieuwe jaar met, met jullie te beginnen op de eerste zondag van 2016. Uh, het is een bewogen jaar geweest dat we achter ons hebben. Ik las ergens dat uh, hetgeen de mensen het meest bezorgd over zijn voor het nieuwe jaar is die, uh, de, de komst van nog meer vluchtelingen en nog meer migratie. Ik dacht, nou hoe zullen we daar als christenen nou eigenlijk over na moeten denken? Hoe doen we dat... ...vanuit de kerk. Hoe kijken we naar de komst van, van mensen uit andere landen? En ik heb uh, het thema voor uh, vandaag daarom gekozen... ...de zegen van migranten voor Nederland. Uh, ik praat ook een beetje uit, uh, uit eigen uh, ervaring. Uh, domweg omdat mijn vrouw een migrant is. Mijn vrouw is Iraanse. Uh, dus ik heb uh, sowieso al een, een zegen van een migrant ontvangen. We hebben twee hele mooie kinderen... Mijn oma zou het vroeger halfbloedjes hebben genoemd. Uh, maar ik weet wel beter, mijn vrouw, uh, in haar eigen taal, Farsi, noem je uh, kinderen uit twee culturen, twee etnische achtergronden. Die noem je Dorage. Farsi-sprekers die begrijpen wat ik bedoel. Dorage betekent dubbeladerig. En dus uh, een kind van twee achtergronden, twee culturen, die is. Uh, dat zijn dubbelbloedjes, die zijn ook vaak dubbel mooi, dubbel leuk. En, uh, nou, dus die zegen die, uh, die heb ik uh, alvast binnen. Nou, er is natuurlijk nog meer en ook de Bijbel heeft daar iets over te zeggen. Maar ik ga eerst met jullie kijken naar, uh, oh dit ben ik trouwens, dat hoef ik niet, te, ik heb me net voorgesteld. Dus dat is, dat is mijn vrouw trouwens. Oh dit zijn die mooie kinderen, dan heb je er gelijk een plaatje bij. Dan weet je waarom ik dat zeg. Uh, Daniel en Elanora. Daniel is 13. Elanora is net uh, vier geworden. Nou, er is iets aan de hand in de wereld. En dat, dat komt omdat de, het zuidelijke halfrond van de wereld... veel harder groeit dan het noordelijke halfrond. En dan bedoel ik het in vele opzichten. Qua bevolking, qua economieën. Maar ook wat betreft de kerk. De kerk van het zuiden is een, een kerk die volop in ontwikkeling is. Hier in het westen moeten kerkgebouwen sluiten... In het zuidelijk halfrond worden ze steeds meer gebouwd. Soms in het geheim, in huiskerken, maar vaak ook gewoon in het groot. Dat heeft gevolg voor de kleur van de kerk. Als je dit plaatje bekijkt, dan zie je dat in 1900 de kerk voor nog geen 20% niet-westers was. Dus de kerk was vooral groot in Europa, Amerika en Australië. Wat zie je dat gebeurde in de, in de afgelopen honderd jaar? Dat is een hele opmerkelijke ontwikkeling in zo'n korte tijd. In honderd jaar is de kleur van de kerk omgeslagen. De kerk zit nu vooral in het niet-westerse deel van de wereld. De kerk in Afrika, in Azië en Zuid-Amerika die groeit als nooit tevoren. Dit zijn wat cijfers, als je het kan zien tenminste, um, opmerkelijke cijfers uit bijvoorbeeld China... Uh, zie je hier, uh, even kijken of ik nog een laser heb meestal. Nee. Ja, kijk. China heeft, uh, had maar 1 miljoen christenen in 1950. Toen brak de culturele revolutie uit, het communisme kwam aan de macht. Uh, en men dacht van dit is het einde van de kerk in China. Niks was minder waar. De westerlingen, de westerse zendelingen werden inderdaad het land uitgegooid. Uh, en de kerk groeide als nooit tevoren. Men schat dat op dit moment er meer dan 120 miljoen christenen in China zitten. Van 1 miljoen in 1950 naar 120 miljoen op dit moment. En de bevolking is wel wat gegroeid, maar niet zo snel als de kerk van China. In Mongolië was het nauwelijks een kerk, die is nu volop aan het groeien. Nepal staat er niet bij, het was ooit een gesloten hindoe koninkrijk. Nu is het land wijd open en de kerk groeit het uh, aantal christenen in Indonesië wordt nog wel eens onderschat maar dat zijn ook 25% India heeft natuurlijk veel mensen dus ook relatief misschien niet veel christenen maar wel in, in aantallen 85 miljoen uh, let eens op Zuid-Korea het land had aan het einde van de 19e eeuw nog bijna geen christen en kijk nu uh, op dit moment he, de grootste kerk van de wereld die staat in, in Seoul daar komen elke zondag 1 miljoen christenen samen in één kerk. Dat is een, een stadion waar ze iets van 12 diensten per zondag hebben. Dat uh, zouden we in Amsterdam nog eens een keer moeten zien gebeuren. Nou, misschien is dat de droom van Zersje, maar dan moet je dus echt naar, naar Korea toe. Uh, Zuid-Amerika, daar groeit de kerk. Daar komen ook steeds meer zendelingen vandaan. Uh, als, toen mijn vrouw in Iran was, uh, kwam ze één zendeling tegen. En dat was een Braziliaan, dat was geen Amerikaan, die komen daar niet binnen, maar een Braziliaan wel. En zo zie je dat de, de, de kleur van de kerk is veranderd, de situatie van de kerk in de wereld is veranderd. En, en het grootste wonder heb ik nog niet eens genoemd, maar dat is de kerk van Afrika. Als je nagaat dat in Afrika er, er in het begin van de vorige eeuw nog maar 3% christenen waren, nu zijn dat er al 50%. Gekoppeld aan het feit dat de bevolking van Afrika het jongste bevolking is van de wereld. Ik geloof dat iets van meer dan 50% onder de 13 of onder de 15 jaar is. Dus een hele jonge bevolking met een kerk die zo gegroeid is. Ik denk de toekomst van de kerk zit in Afrika. En dat gaan we steeds meer zien. Je ziet het al bij de Anglikanen in Engeland, de Anglikaanse kerk. Uh, je ziet dat de stem van de, van de bischoppen uit Nigeria en, en Ghana, die wordt steeds sterker. En zij hebben daar recht toe. Zij zijn het snelst groeiende en zij hebben straks uh, de meeste leden. Um, de kleur van de kerk is veranderd en dat betekent dat het ook bij ons aan het veranderen is. Uh, wat betekent dat uh, vanuit de Bijbel gezien? Hoe, hoe, hoe ging Jezus om met mensen die, die niet-Joods waren... Dus zeg maar de, de buitenlanders van zijn tijd. De allochtonen uit de tijd van Jezus. In feite zijn wij allemaal allochtonen vergeleken bij, bij het jodendom. We zijn allemaal heidenen, we zijn allemaal niet-joden. Maar Jezus had er in zijn tijd een speciale, een speciale relatie mee. Als je ziet hoe Jezus omging met, met buitenlanders... kijk eens met mij mee, bijvoorbeeld in Lukas 17... Lucas 17, dat is het verhaal van tien melaatse, tien mensen die een huidziekte hadden en uh, genezing nodig hadden. Jezus bidt voor hen, hij, hij, hij bidt niet eens, hij, zegt, uh, hij beveelt van ga maar naar de priester, laat jezelf zien en je zult genezen zijn. Ze gingen op weg, ze lieten zich uh, onderweg al gaande naar de priester, bleken ze volledig genezen te zijn. Eén van hen, in plaats van tien, één van hen die zag dat hij genezen was, keerde terug. ...loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. En, uh, dus als je, als je God wil loven... Uh, ...dan moet je bij Jezus zijn. Dan val je aan zijn voeten. Dan kun je God groot maken. En degene die dat deed was geen Jood. Ik stel me voor dat die negen die niet terugkwamen... ...Joden waren. Uh, want bij deze wordt het heel specifiek genoemd... ...dat hij een Samaritaan was. Wat is een Samaritaan? Een Samaritaan was iemand... Die behoorde niet tot de, de Joodse bevolking. Hij was een, uh, had wel wat Joodse wortels, maar hij was gemengd. Zijn voorvader, voorvaderen waren gemengd met andere volken. Hun, hun religie was niet Joods, het was ook een mengvorm. Ze werden niet als, als echt aangezien. Ze waren buitenstaanders. Ze waren geen echte Joden. Mensen keken ook op een neer. Uh, Samaritaan was ook een scheldwoord. Dat werd ook als, je, als iemand uh, niet geaccepteerd was, dan werd hij Samaritaan genoemd. Zelfs Jezus hadden ze uitgescholden voor Samaritaan. Dus het was geen compliment. Er was ook geen verwachting van jou als Samaritaan. Een Jood wist hoe het moest, een Samaritaan die deed maar wat. Nou, deze Samaritaan komt terug. Deze halve allochtoon die wordt door Jezus gezien en gezegd van kijk eens... Deze komt terug en dan stelt Jezus een vraag. Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan deze vreemdeling? Nou, Jezus wist natuurlijk wel waarom deze vreemdeling terugkwam. Dat was niet, uh, voor hem geen verrassing, hij kende de harten van mensen. Hij voelde geestelijk wel aan wie er echt open waren en wie niet. Wie er een beetje religieus waren en wie echt hongerig waren. Dus Jezus wist wel dat deze persoon zou terugkomen, maar de verrassing was vooral voor zijn discipelen. Zijn Joodse discipelen. Die hadden niet gedacht dat die Samaritaan terug zou komen. En Jezus stelt eigenlijk de vraag aan hun om erover na te denken. Waarom, waarom zou alleen deze vreemdeling terugkomen? Ik heb deze tekst bewust gezet op een achtergrond die is gemaakt... Door een Hindoestaans meisje uit Afghanistan. Haar naam is Priya, dat zie je ook rechtsonder staan. Priya was een meisje dat gevlucht was voor veel ellende. Ze had haar vader verloren. Ze had uh, veel meegemaakt. En ze had eigenlijk het idee van, waar is God? Als je zoveel ellende meemaakt, zou God nog wel bestaan. En in plaats van dat het haar verder van God afhaalde, ging ze juist op zoek naar God. Weet je, als je moeilijkheden meemaakt, kun je altijd twee dingen doen. Je kan, je kan verder van God afkomen, je kan ook dichter naar hem toegroeien. Dat is een keuze. Die ellende zelf, die, komt, die overkomt ons allemaal wel een keer. Maar wat het met jou doet, dat is vaak een keus. Priya koos ervoor om niet van God weg te gaan, maar om op zoek te gaan. En dat deze, ze, en ze kwam op een, een jongerenkamp van Stichting Gaven, uh, intercultureel jongerenkamp. En, en daar vond ze voor het eerst Jezus en toen maakte ze deze tekening. En voor mij is het een beetje een symbolische tekening geworden. Want we leven in het meest welvarende, meest, meest vrije en het meest uh, vredige deel van de wereld, Europa. En, en veel mensen hebben geen idee... Uh, Waar, waar onze wortels liggen, waarom, waarom gaat het zo goed met Europa? En als er iets slechts gebeurt, als er een paar vluchtelingen naar Europa komen, dan raken we in paniek, dan zijn we bezorgd, zijn we bang om iets te verliezen. En dan zeggen we, waar is God? Het, het, een Oegandese bischop die zei ooit, is het werelddeel dat het minst te vrezen heeft van ellende, die roept God het meest ter verantwoording voor wat er misgaat. Is dat niet opmerkelijk? De mensen die het best hebben, die vragen zich het meest af waar God is. En in zo'n zo continent als Europa, zie ik dat negen Europeanen God niet meer zoeken. Dat negen Duitsers en negen Nederlanders denken van het is wel goed, ik weet het wel, ik heb God niet nodig. Maar die ene vluchteling, die ene pria, die ene migrant, die is wel in staat om bij God bij Jezus' voeten te komen en te zeggen... Heer, ik wil u danken voor wat ik gevonden heb. Dank u wel voor vrede. Dank u wel voor veiligheid. En geven God wel de eer. Het verhaal van de tien laatste blijkt een beetje symbolisch te zijn... voor hoe wij in Europa omgaan met geloof... en de rol die migranten daarin spelen. Ik denk dat veel vluchtelingen ons een spiegel voorhouden... En eigenlijk aan Europa laten zien wat wij verloren hebben in het continent Europa. Dat komen migranten hier vinden en misschien zelfs wel aan ons teruggeven. We zouden het goed kunnen gebruiken. Het verhaal uh, speelt zich af in allerlei plekken in Nederland. Ik zie het gebeuren in, in, in Haarlem. Na deze dienst moet ik snel terug naar, naar Haarlem. Dan hebben we onze landelijke dienst van Iraniërs en Afghanen. En dan zit onze kerk vol... Met alleen maar Afghaanse en Iraanse eh, christenen die, die ooit naar Nederland gevlucht zijn. Sommigen net, sommigen al jaren geleden. Um, een, een collega van, van Serge, die zit niet ver hier vandaan. Als die een doopdienst heeft in Hoop voor Noord, dan is de verhouding altijd een beetje zo. Je hebt, je hebt dan één uh, uh, uh, Iranier, dit is een Iranier, dit is een broeder uit Afrika en dit is een, een Amsterdammer, een rasechte Amsterdammer. Een beetje die verhouding, 2 tot 1. Uh, uh, als er dopelingen zijn, dan, dan is het vaak de kleurverhouding zo. Kerkgroei lijkt vooral af te hangen van in hoeverre je open staat voor, voor andere culturen. Zijn we als kerk in staat, zoals hier in de, de oase, om een kerk te zijn van alle volken? Als je dat bent, dan denk ik dat er hoop is voor de kerk. Want dan kunnen we namelijk zeggen van. We zijn niet een kerk van één kleur, van één taal. van één natie. We zijn een kerk van het lichaam van Christus. En dat is per definitie intercultureel. Daar hoort iedereen bij thuis. En dan ervaar je ook zegen. Er is nog een verhaal, in, in, ook in Lucas. Dat lees je in Lucas 4. Toen Jezus een verhaal vertelde in, in zijn eigen plaats in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Toen de aanwezigen in de synagoge van Nazareth dit hoorden... ontstaken ze in grote woede. De mensen waren boos. Waarom waren mensen boos op Jezus? Wat heeft hij gezegd hier in, in Lukas 4? Je zou zeggen misschien iets over zijn vader en hij zijn één. Dat konden de joden ook moeilijk hebben... dat Jezus eigenlijk op één lijn stond met God de Vader. Maar dat was niet het onderwerp. Weet je waar Jezus het over had? Als je leest in het stukje daarvoor vanaf vers 25... Dan gaat het hier over. Ik zeg jullie zoals het is. In de tijd van Elia. Dus in de tijd van het oude testament. Van de profeten. Toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef. En in het land een grote hongersnood uitbrak. Waren er veel weduwe in Israël. Toch werd Elia niet naar een jodin gestuurd. Dus niet naar de joden. Maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. Een buitenlander. Zie je dat? Elia werd door God gebruikt in een tijd van grote nood om naar wie uit te reiken? Naar een buitenlandse vrouw. Net als de tijd van Elisa. Toen waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, aan ziekte. Niemand van hen werd gereinigd behalve de Syriër naar Aman. Het waren de Syriërs die de zegen van God kregen, niet de Joden. Nou, dat is op... Dat is op de zere teen van de Joden. Dat was de vinger leggen op de wond, op de trots van de Joden. Als je tegen, uh, in die tijd tegen Joden zou zeggen, jullie worden gepasseerd. Omdat God de buitenlander op het oog heeft. Dan ontstaken ze in grote dan werden ze heel boos. Dat konden ze niet hebben. Waarom doet Jezus dat? Het is niet zo, is niet zo goed voor je reputatie. Als je een boodschap kon brengen in je eigen je eigen plaats, de plaats waar je bent opgegroeid. Iedereen kent je. En dan kom je een boodschap brengen en dan ga je hierover praten. Dat is toch niet zo slim van hem. Daar maak je toch geen vrienden mee. Wat Jezus aan het doen is, is eigenlijk wat we allemaal zo vaak nodig hebben. Hij houdt hen een spiegel voor om te laten zien van... Waar zit jouw probleem eigenlijk? Waar zit jouw trots? Waar ben jij zo... Gelukkig en, en blij mee, terwijl God eigenlijk wil dat we ons geluk in hem zoeken. Vaak onze trots is de grootste barrière om tot God te komen. We denken dat we het zelf kunnen, we denken dat we het weten, we denken dat we alles hebben. We zijn joden, we zijn toch al eeuwenlang christen, we gaan toch elke zondag naar de kerk... En dan doet God, dan doet Jezus iets onverwachts, dan gebruikt hij een voorbeeld uit een ander land. Iemand die toch helemaal geen recht heeft op zegen, iemand die het toch helemaal niet goed weet. Een, een vrouw uit, uit Sidon, een, een Syriër die een vijand was van de Israëlieten, die gebruikt Jezus als voorbeeld. Zou het kunnen zijn dat in onze tijd misschien de Nederlanders, de autochtonen, de kerkmensen nog wel eens heel wat kunnen leren van... Degenen die uit een ander land hier naartoe gekomen zijn. Wordt de spiegel van God niet misschien juist nu gebruikt door mensen die migrant zijn? Die ons iets leren wat wij verloren hebben. Als ik iets van mijn vrouw geleerd heb in de afgelopen jaren... dan is het wel geestelijke gevoeligheid. Weet je, in het Westen zijn we zo goed in alles beredeneren... wetenschappelijk verklaren... precies in stappen uitleggen hoe dingen moeten... We hebben geen intuïtie meer, we hebben geen gevoeligheid, we hebben geen geestelijke inzicht meer. En mijn Iraanse vrouw die kwam van een moslim achtergrond, kwam tot geloof in Jezus, niet voor mij, maar voor Jezus zelf. En daarna heeft ze mij laten zien hoeveel we in het Westen verloren hebben aan het, aan het intuïtief denken, aan het geestelijk denken. Iemand uit het niet-Westen die moest mij leren Dingen die eigenlijk al lang in mijn Bijbel stonden, maar die ik niet meer zie. Omdat ik zo geleerd heb om alleen maar verstandelijk te kijken. Jezus gebruikt graag mensen uit andere culturen. Dat deed hij in het Oude Testament, dat doet hij in het Nieuwe Testament. Dat lees je bijvoorbeeld bij het verhaal van de Romeinse hoofdman. Wie kent dat verhaal? Het is een verhaal van een, een man, die uh, een vijand van Israël. Die komt uit Rome, die woont in Palestina, in Israël. En die is daar uh, een soort van officier van het leger. En die moet zorgen dat de Joden rustig blijven. Het was wel een goede Romein. Hij had wel een hart voor, voor de Joden. Hij, hij hielp bij de bouw van een synagoge. Het was geen slechte man, maar hij was wel een vijand. Het was een niet-Jood. Niet hij was geen deel van het volk van God. En dan komt deze man naar Jezus toe. Eigenlijk niet eens zelf. Hij stuurt een dienstknecht. En hij vraagt Jezus, wil je mij komen helpen? Ik heb een slaaf, ik heb een dienstknecht in huis, die is ziek. Uh, als, u, als u komt of als u bidt, dan zal die genezen. En dan wil Jezus komen en dan zegt hij, het, u hoeft niet eens te komen. Spreek maar één woord en het zal geschieden. Deze Romeinse hoofdman heeft zoveel geloof... dat hij gelooft dat Jezus niet eens hoeft dichtbij te komen, zijn handen op te leggen. Laat Jezus maar een woord spreken, het zal gebeuren. En dan zegt Jezus over deze man, zoveel geloof heb ik in heel Israël nog nooit gezien. Als wij dat verhaal lezen, denken we, ja, deze Romeinse hoofdman is bijzonder, dat hij zoveel geloof had. Maar je moet even nadenken over de tijd waarin dit gezegd wordt. We hebben het dus over een Romeinse hoofdman. Vergelijk het even met Nederland in de jaren 40, 45... De tijd van de Duitse bezetting, de nazi's, de fascisten. Nederland was, een, was onder bezetting van de Duitsers. Uh, je had een, een SS-officier. Dat was dan, een, mijn, mijn oma zou zeggen, dat was een goede mof. Een, een goede Duitser, uh, want hij ging naar de kerk. Hij kwam hier in de oase. Uh, ik weet niet wie toen dominee was, maar voorstellen die SS-officier die zit hier voor aan de kerk. Nou, dat is toch bijzonder, een Duitser die naar de kerk wil? In, de, in oorlogstijd. Maar wat de dominee, de voorganger van de kerk, doet, is toch wel erg pijnlijk. Midden in zijn preek zegt hij tegen de gemeente: Mensen, ik heb nog nooit zoveel geloof in heel Nederland gezien. als in het leven van deze Duitse officier. Wat zou je dan voelen als, als Hollander? Daar word je niet blij van, toch? Dan denk je: van, Hallo zeg. Is er dan geen één Nederlander met een beetje geloof? Moet die Duitser een voorbeeld zijn voor ons? Dat, dat is wat Jezus hier wel doet. Die gebruikt een vijand van de Israëlieten als voorbeeld van geloof. Niet zo tactisch, toch? En toch doet Jezus dat bewust. Hij wil laten zien dat met al onze religie, al onze geloof, alles wat we, wat we weten over God, van horen zeggen, dat dat soms... Zo weinig is vergeleken bij iemand met weinig bijbelkennis, maar wel met een, een levend geloof. Die zegt tegen Jezus, één woord is genoeg. Jezus gebruikt wel vaker mensen om ons een spiegel voor te houden. Dat doet hij, dat doet hij ook nog in Nederland. Ik, ik ben altijd een fan van Gore, een Armenier. Hij heeft een mooi boek geschreven onlangs. Deze Armeense jongen kwam naar Nederland... Uh, kwam terecht op een eiland, ik uh, geloof Texel of Terschelling, en, en kwam, kwam tot levend geloof. Hij kwam tot geloof in Jezus, en hij uh, werd door God al snel gebruikt, om, om een zegen te zijn voor Nederland. Hij werd uitgenodigd op een, uh, bij een tv-programma, premier gezocht. Uh, men zocht een, een, iemand die goed kon discussiëren, goed kon praten, en deze Gore die wocht, uh, mocht meedoen, en kreeg een hele moeilijke test tijdens het programma. Hij moest namelijk in gesprek gaan met een vrouw, die was een, uh, uh, iemand die, die pro-abortus was. Een vrouw die, die, uh, die had zelfs de boten van Women on Waves uh, uitgevonden. Dat zijn, dat zijn abortusboten, die gaan abortus doen voor andere landen op zee. Dus in internationale wateren kunnen ze abortus uitvoeren om vrouwen van hun kinderen af te helpen. En, en deze gore had de stelling van abortus zou moeten worden afgeschaft. Behalve in bepaalde uitzonderingen. De moord op kinderen moet gestopt worden. Dan moet je dat eens proberen te zeggen in een land als Nederland. Waar vrijheid het belangrijkste is, eigen keuze, baas in eigen buik. Dat is bijna vloeken in de kerk, dat wordt niet geaccepteerd. Deze goor moest een, een, een hele moeilijke stelling verdedigen. En ik zal nooit vergeten dat ik, toen ik het zag, in een paar minuten heeft hij deze discussie glansrijk gewonnen. Ik denk menig autochtone Hollander, die zal dat niet gedurfd hebben. Deze Armenier heeft op televisie, Nederlandse televisie, gedurfd om een van onze heilige huisjes, om een van onze uh, standbeelden van de, van de vrijheid, abortus, om die aan te vallen. Daar heb je heel veel moed voor nodig. En ik denk dat het vaak eerder is dat een migrant van buiten dat durft te doen dan een christen die hier is opgegroeid. Dit is een uh, Iraanse vriend van mij. Hij woont in Arnhem, heeft een, kapper, een kappersalon met zijn vrouw samen. Als je goed kijkt, zie je achter hem een... een, een een, maar dat zie je hier niet een schilderij, dat is dit schilderij als je, goed, als je goed kijkt zie je hier wel het verhaal van Pasen het paasverhaal, het open graf en dat hangt dus bij hem in de kapsalon en dan als er mensen op bezoek komen om hun haar te laten knippen dan, zegt hij tegen die mens, of dan zeggen die mensen van wat is dit voor schilderij heb, heb jij dat gemaakt, ja dat heb ik gemaakt dat heeft hij zelf gedaan en wat betekent het dan en dan begint hij gewoon te vertellen over zijn geloof uh, ...hoe die Jezus heeft leren kennen in Nederland. Ik zie dat nog niet bij veel Hollandse kappers gebeuren. Ook al zijn ze christen, toch? Vaak schamen wij ons voor het evangelie... ...en die schaamte zie ik veel minder bij migranten. Kijk maar naar Braziliaanse voetballers in een, in een club als PSV. Het zijn de enigen die bidden en de enigen die dat ook durven te doen, openlijk. Geef mij maar een Ghanese voetballer voor, bij Ajax... Dat zijn vaak degenen die, die wel zeggen dat ze in Jezus geloven. Al die anderen zijn toevallig katholiek opgevoed, maar doen er niks meer aan. We hebben meer van dit soort getuigenissen nodig. In Nederland heeft dat nodig. En ik denk juist van buiten Nederland zijn die verhalen het sterkst. Nog één verhaal, de kananitische vrouw. Dat is eigenlijk wat we nu Libanon noemen, een vrouw uit Libanon. In Matthäus 15 loopt ze achter Jezus aan en zegt ze... Jezus, help mij. Mijn dochter is, is ziek, is bezeten, heeft bevrijding nodig. Wilt u bidden voor haar? En het lijkt alsof Jezus haar niet ziet, niet luistert. En, en de Joodse discipelen van Jezus worden helemaal moe. Die zeggen, vrouw, ga weg. En dan zegt Jezus iets dat de discipelen heel blij maakt. Deze vrouw zegt van, luister, het brood van de kinderen... het brood van de Israëlieten, van de Joden ga ik niet geven aan honden. Nou, dat is een hele harde belediging in een andere cultuur. In Nederland is het niet zo erg als je dat zegt. Ik had een buurman die, die gaf zijn hond altijd lamsvlees. Dat is natuurlijk veel duurder dan varkensvlees, maar hij wilde dat zijn hond geen wormen zou krijgen. Zelf at hij wel varkensvlees, maar zijn hond moest lamsvlees. Dus de hond werd goed behandeld, die kreeg het vlees wat de kinderen niet kregen, kreeg deze hond wel. Dus in, in Nederland is dat niet zo'n belediging als je zegt van joh, het brood van de kinderen geef ik niet aan honden. Maar we hebben het hier over een andere cultuur. Een hond was, is onrein in veel culturen. Deze vrouw wordt vergeleken met een hond. Iedere andere zichzelf respecterend mens, iemand die zichzelf een beetje uh, hoogacht, die zal zeggen... Jezus, bedankt, ik hoef al geen zegen meer van u... als u mij een hond noemt. De discipelen waren blij dat, dat hij deze vrouw wegstuurde... maar wat zei die vrouw? Zelfs de kruimeltjes van de tafel van de meester... worden door de honden opgegeten. Met andere woorden, heer, geef me maar een kleine zegen... dat zal genoeg zijn. Ja, ik ben een hond, maar van u heb ik het wel nodig... Zie je, Jezus was hier natuurlijk bezig met een test. Jezus was niet bezig om die vrouw af te wijzen. Hij was bezig om haar te testen. Waarom? Omdat zijn discipelen zouden zien... dat het geloof van deze vrouw eigenlijk groter is dan van hunzelf. Zie je, deze vrouw was ook een spiegel voor de Joodse discipelen. De Joden dachten, wij weten alles. Wij zijn uitgekozen. Wij zijn bijzonder. En deze vrouw hoort er niet bij. Nee, Jezus laat door haar zien dat haar geloof groter is dan al zijn discipelen bij elkaar. Ze moeten zich geschaamd hebben door het antwoord wat deze vrouw gaf. En Jezus gebruikt deze li li li Libanese vrouw als een voorbeeld voor de Joodse Israëlieten. Ik heb een onderzoek laten doen alweer een jaar of twee, drie geleden naar gasvrijheid in Nederlandse kerken. Ik heb een aantal allochtone vrienden van mij gevraagd, willen jullie een ochtenddienst bezoeken? dat had ook hier gekund. En kijken hoe je wordt opgevangen. Het waren wel hele blanke kerken trouwens, maar dat hadden we bewust gedaan. En we hebben gekeken van hoe zouden ze daar zich thuis voelen. Nou, 26 kerken hebben ze bezocht. Ze zijn bij 14 kerken hadden ze zoiets van, daar hoef ik niet meer naartoe te komen. 12 kerken waren nog wel gastvrij, maar 14 niet. En, uh, en waar lag het aan? Eigenlijk was het heel simpel. Als zij in een kerk het gevoel hadden dat ze één waren, dat ze hetzelfde waren, dat ze niet minder, ook niet meer waren, maar gewoon één van hen, dan voelden ze zich wel thuis. En als de, de leiding van de kerk een beetje aandacht gaf, dus de oudste, de dominee, de voorganger, uh, als die een beetje aandacht hadden voor nieuwkomers, dat hielp ook heel erg. Er was één Syrische vriend van mij die ging naar een kerk en die werd door één persoon opgevangen aan het begin van de dienst. Meegenomen, koffie, thee, uh, meegenomen naar de dienst, ging naast hem zitten, hielp hem met het boekje, met uitleg wat er gebeurde. Na de dienst meegenomen, voorgesteld aan alle andere mensen in de kerk. Daarna meegenomen naar huis, bij hem laten eten. Die man was van begin van de dag tot eind van de zondag, was die bij wat hij zelf noemde zijn nieuw, een nieuwe familie. Zou je niet verbazen, deze kerk heeft de prijs gewonnen van de meest gasvrije kerk. Maar dat kwam dus door één persoon. Eén persoon. Een gasvrije kerk is een kerk die, uh, die durft zijn deuren te openen. En durft ook een, in te kijken in de spiegel van migranten. Die vaak veel beter weten wat gasvrijheid betekent dan menige kaaskop zoals ik. Ik dacht dat ik wat wist van gasvrijheid tot ik trouwde met mijn Iraanse vrouw. Nu pas weet ik wat gasvrijheid betekent. Dat gaat wel wat verder dan een kopje koffie. We moeten nog heel veel leren mensen, maar het is leuk. Dat is mooi, dat gebeurt juist nu. Nog één verhaal dan. De barmhartige Samaritaan. Het verhaal gaat natuurlijk over iemand die goed doet aan een Jood. Een, een niet-Jood die zich ontfermt over een Jood. Maar het gaat ook over een Samaritaan en ik had al gezegd, dat was een scheldwoord, daar werd op neergekeken. Dat is bijna net zoiets als het verhaal van een, een PVV'er, die wordt neergeslagen uh, op straat en, en, en, en de, de, de, de dominee loopt voorbij, Geert Wilders heeft ook geen tijd. En de enige die omkijkt naar deze PVV'er is een Marokkaan. Ja, die Marokkaan die stopt wel. En die neemt hem mee op zijn scooter naar het ziekenhuis. En die betaalt ook nog eens een keer de, de, de kosten, de eigen risico van deze PVV'er. Dat is een mooi verhaal. Hè? Maar zo, dat, dat is dus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het gaat niet alleen over liefde, het gaat over racisme. Het gaat over mensen die, die, uh, die neerkijken op anderen. En waarvan Jezus zegt, van je Je moest je schamen. Mensen met een andere ras, met een andere huidskleur, die zullen jou misschien jou nog, jou nog beter behandelen dan je eigen volk. De mensen die zeggen eigen volk eerst, die moeten waarschijnlijk heel weinig verwachten van hun eigen volk. Jezus durft dat keihard aan te pakken. En we moeten dat nog steeds doen vandaag de dag, ook in de kerk. Omdat we nog steeds kijken met een gekleurde bril. Jarenlang was ik een racistische Scheveninger. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik ben opgegroeid in een blanke kerk, een blanke dorp. Duindorp in, in Scheveningen is nog steeds een racistisch bolwerk. Als je daar komt wonen als allochton, krijg je een steen door je Echt waar. Als ik geen christen was geworden, was ik een PVV-aanhanger. Kan ik je eerlijk vertellen. Maar Jezus kwam in mijn leven toen ik 18, 19 jaar was... Ik zat op een heel elitair gymnasium, zorgvliet, dat is nu koninklijk gymnasium, Amalia zit nu op die school. En dat, daar werd mij ook geleerd dat ik tot de toplaag van de bevolking hoorde. Dat werd me gewoon geleerd in de les. Dus ik dacht ook dat ik heel bijzonder was. Maar ik was blind, omdat ik niet wist hoe groot Gods wereld was. En ik kan eerlijk zeggen dat toen ik tot geloof kwam, is mijn racisme en mijn kleine wereldje is als eerste door Jezus afgebroken omdat Gods wereld zo groot is. Omdat God een God van kleur is. Omdat Gods hart zo groot is. En omdat ik het meest geleerd heb van mede-christenen... juist uit Afrika, uit Azië en uit Zuid-Amerika. Omdat ik geloof dat ik als christen hier in Nederland het nodig heb... om gezegend te worden door migranten. Ik ken een aantal van die mensen hier links... Uh, rechtsonder, Samuel Lee, goede vriend van mij, hier in Amsterdam, heeft hij een uh, Foundation University. Dat is een universiteit voor, voor migranten die niet kunnen studeren, geen geld hebben en dat toch gratis mogen doen. Dankzij deze instelling. De instelling die is opgezet door een migrantenpastor. Hij heeft ook nog een kerk in Zuidoost Amsterdam. Een Iraanse broeder die, die mij leert wat het betekent om jezelf in te zetten voor je naaste. Uh, zie je, sorry, linksboven zie je Tom Marvo uh, een Ghanese broeder die, die helpt om prostituees uit de prostitutie te halen en een normaal leven te beginnen Zijn dus klein appartementje gebruikt hij daar ook voor vangt hij mensen voor op dit zijn mensen die, die iets doen aan gerechtigheid in Nederland het zijn voor mij voorbeelden en helden en dat heeft Nederland hard nodig Romeinen 11 is een vers wat ik altijd heel erg wat mij aanspreekt. Omdat Paulus zegt, ik ben een apostel voor de Heidenen. Paulus was geroepen om, om niet-joden te bereiken als jood, fanatieke jood. Hij zegt, maar mijn taak is juist daarom zo bijzonder, daarom zo kostbaar. Omdat ik hoop afgunst, oftewel jaloezie, op te wekken bij mijn volksgenoten. En een deel van hen te redden. Dus als Paulus bezig was om niet-joden te bereiken... Dan hoopte hij dat de Joden zouden zien van, hé, hey, weer een niet-Jood die Jezus kent. Die Jezus de Messias heeft leren kennen. En dan hoopte hij dat de Joden jaloers zouden worden en ook Christus zouden leren kennen. Ik heb datzelfde gevoel als ik, als ik een Iranier of een Afghaan tot geloof zie komen. En dan denk ik van, al die ex-protestanten ex en ex-katholieken in Nederland. Zouden ze maar eens een keer luisteren naar het verhaal van een van hun. In Nederland hebben we het badwater met kinderen al weggegooid. En de, en de migranten die komen die kinderen terugbrengen. Het kind Jezus. Ik had een Afghaans meisje, die had een droom op een nacht. En die vertelde Rien wat betekent dat. Die zei, ze zegt, ik loop langs een kerk in mijn droom. Een katholieke kerk. En, en de pastoor die gooide allerlei mooie antieke spullen de kerk uit. ...iconen en, en mooie kandelaren. En, en ze zei, wat doe je daarmee? Gooi het weg. Ja, zegt die pastor, we zijn aan het moderniseren. Weg daarmee. Ze zegt: mag ik het meenemen? Ja, neem maar mee, we hebben het niet nodig. Ze was zo blij. Een, een, een beeldje van Maria en een icoon van Jezus en ze liep met handen vol naar huis. En ze vroeg aan Meirien, wat, wat zou die droom betekenen? En ik zei, nou, ik kan maar één ding bedenken. Ik zeg, in Nederland heeft de kerk in een idee van we moeten modern zijn. We moeten wetenschappelijk verantwoord zijn. Hebben we alles wat niet te begrijpen en niet te verklaren is, hebben we eruit gegooid. En God stuurt mensen uit andere landen zoals jij, die wel de waarde van die dingen kennen. En jullie krijgen de zegen die wij hebben weggegooid. Gelukkig zijn er kerken waar we die zegen nog kunnen combineren, zoals hier. Waar we samen als autochtoon, allochtoon, migrant, niet-migrant, dat we samen dezelfde God kennen, kunnen dienen en kunnen zien hoeveel waarde dat heeft voor ons leven. Ik geloof in de zegen. Ik geloof in de zegen van mensen die, uh, die moslim uh, zijn geweest, uh, en aan mij een boodschap hebben. Ik, dit zijn vrienden van mij uit Zwolle. Natasha is een Iraanse die, uh, die heeft meegewerkt aan een DVD... van Evangelie en Moslims. Dat is een organisatie die, die helpt ook kerken... Om, om wat informatie te krijgen over islam en christendom. Het leuke is dat zij in die DVD uitlegt waarom zij christen is. En ik, heel veel jongeren, Nederlandse jongeren... Die hebben daar meer aan dan aan een preek van een dominee. Want zij heeft heel bewust gekozen om Christus te volgen. En waarom ze dat doet. En haar verhaal heeft zoveel mooie elementen van het christelijk geloof. Die juist omdat ze van buiten komt, dat veel mooier kan vertellen. Die zegen hebben wij nodig. Meer van dat soort verhalen staan trouwens op een mooie website. isarouallah.nl hoe moslims Jezus leerden kennen. Deze, deze zegeningen hebben we nodig. Deze zegeningen zitten gelukkig ook in onze kerken. En ik ben blij. Ik wil ook echt zeggen, juist als ex-racistische Scheveningen. Ik ben blij met de zegen van elke migrant in Nederland. We hebben jullie hard nodig. De kerk groeit in de hele wereld, behalve in Europa. En daarom hebben we de zegen nodig van buiten Europa. Daarom ben ik blij met iedere migrant. En als je zegt, ja, maar ze zijn moslim, dan zeg ik geen probleem. Mijn vrouw was ook moslim. Welkom in Nederland. Laten we onze kerken openzetten voor de zegen van de migrant. Juist nu, juist in 2016. Mogen God jullie zegenen. Ook in dit nieuwe jaar. Bedankt.